Het weer opklaringen, de westenwind neemt geleidelijk in kracht af. Vannacht plaatselijk lichte vorst. Morgen droge en zonnige periode. Temperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Show. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze weg voor reparaties in en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.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 Kent u misschien kayak nog als een hele rustige muziek, een beetje symfonisch eh, met andere mannen. En tegenwoordig hebben ze een hele ommezwaai gemaakt. Ze hebben een, zangadre, een zangeres aangetrokken en het is een hele, ja, veel wat drukkere melangeoze, muziek, melanchio, ja. muziek. Kom even niet uit. En uh, ja, dat vind ik even leuk om, om te laten horen. Dus kayak met quenaballei. hebben we Cathy Samet lotte te gast. Ze heeft een mensen die praktijk in Zandvoort antwoord en ze is van En we gaan het in dit blok hebben over Mensendiek. Ja, dat is een heel uh, hele uh, nou ja, bijna Hollandse uh, nee. aangelegenheid. Toen wil ik geen eens weten, Katie, waar uh, mensen die vandaan komt. En, en wat is het? Vertel eerst maar even van waar we dit onderwerp uh, beginnen.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 En dat We is een hele uh, zwakke rug, natuurlijk. Omdat rug. het Zo verstevigd werd door die Ja, recette. Dus zij is ermee gaan oefenen. Ja. En dat was mevrouw mensen En dat was mevrouw mensen die nee, Daar komt het van. Ja. ja. En ze was getrouwd met een arts en uh, heeft ook in Amerika gezeten. En in diezelfde periode heb je ook Pilatus wat is ontstaan. En Veldenkruis en Alexander Techniek. Er was echt zo'n stroming van mensen die ook wel volgens mij geïnspireerd waren door yoga. En als ik dat roept oh ja. uh, dan kijkt uh, mijn oude docenten me heel boos aan. <laughs> Maar... Uh, waarom kijkt veel... ze je dan boos aan? Ja, nou ja, goed, mensen die ik die toch... Uh, uh...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 Meer, maar ik zie ook mensen met Parkinson of uh, artrose, donatie klachten of kinderen met houdingsproblemen. Mensen met spanningsklachten, rugklachten, schouderklachten. Hey, wat we nou kennen, dat is natuurlijk fysiotherapie. Ja. Uh, wat is nou precies het verschil tussen uh, mensen die kennen fysiotherapie?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 ik kon helemaal niet werken. En ik deed elke dag precies de oefeningen die hij me opgaf. En dat was helemaal verbaasd, hè? Die gewoon precies de oefeningen <lacht> <lacht> dus Heel veel mensen doen dat dus Ik ben ook wel vaak verbaasd hoor, ja. <lacht> ja. Ze zijn heel erg trouw. En uh, nou, vooral kinderen hebben het vaak moeilijk. Uh, vaak moeite om echt die discipline op te brengen. Hmm. En ze het, het al... raar vinden misschien. Ja, ook omdat ze over het algemeen niet echt klachten hebben nog. Dus vaak preventief. Dan moeten ze het van hun ouders of uh, schoolarts. Dus je merkt toch wel, als mensen klachten hebben, pijn of, of vermoeid hebben met iets, dan zijn ze veel meer gemotiveerd. En dat werkt ook vaak heel leuk, want dan, dan kun je ook echt verandering in gang zetten. Ja, ja dan dus, is de noodzaak hoger, ja, hè? Ja, precies. En jij zit in Zandvoort, kun je iets, iets ja. vertellen over je praktijk? Ja, ik zit nu uh, zeven jaar in het in Zandvoort en het was toen een maatschap, toen ik hierbij kwam.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 ook spannend, want als het af en toe stormt dan, uh, dan komen de mensen echt uh, vliegend, niet ja, ja. En uh, sommige ouderen um, kunnen dan niet bij mij komen. Dan oh, moeten ze afbellen of ik moet nee? ze gewoon echt aan de arm nemen. Ja, dus af en toe ja. heb je echt veel spannende ja. Ja, ja, Je zit echt in, in het gebouw van Bouwens Palace, hè, het hoogste gebouw ja. van Zandvoort, aan de boulevard. Ja. Het waait al, het ontzettend. Hè. Ja, het is echt de tocht van Zandvoort, uh, ja. Ja. werd mij gezegd. Dat is het, ja. even, wel grappig. Ja, ik heb op de hoogste verdieping wel eens workshops gegeven. Oh ja, ja. Ja, zie je, als je dan ook buiten komt, hoe, hoe hard het waait. Dat is echt, ja. uh, gelukkig voel je dat bovenop uh, niet. Dan gaat ja. het gebouw heen en weer. Daar ja. ben je er geen last van. Hey, en nou, uh, even een vraag: hoe lang zit je er al in deze, in deze uh, Zes jaar niet. Zes jaar. Jaar, ja. En ben jij, woon jij in Zandvoort? Ja, ik woon uh, boven in, in het gebouw in oh, Oké, okay. je woont in één gebouw. Dus ik ga af aan mijn werk en Kijk. ik stijg op naar huis. Ja, <laughs> ja prima. Ja. Ja. Ben je een Zandvoortse van uh, oorsprong? Uh,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 Dus, Radio, is niks <laughs> ja. <laughs> ja. Dus het was echt bij mij twee straten verderop en ik dacht nou ja, dan, dit moet ik gewoon blijven, moet ik hier blijven. En, en toen kwam later die ruimte die ik van Remi kon overnemen en nou, toen dacht ik van nou, dit is het helemaal. Dus, uh, ja. dus voorlopig ben ik hier niet weg te slaan. Uh. Een beetje herkenbaar verhaal. Ik ben ongeveer ook zo'n beetje binnengekomen ja. bij gewoon uh, een ruimtehuur. Ik wilde het in Haarlem huren en ineens werd het uh, werd het, uh, werd het antwoord zomaar. Nou, ja. En nou wanneer ik al 12 jaar. Oh, leuk. In dezelfde flat ook nog, maar, of meestal appartement waar ik woon.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 Misschien uh, jullie hem nog kennen van het nummer uh, Lady of the Dawn. Uit 1979 alweer. En uh, overigens het nummer Bright Eyes. Uh, wat zo prachtig werd gezongen door Art Garfunkel. Uh, is ook geschreven door, uh, door Mike Bett. Op het uh, debuutalbum van uh, Katie Miller staat het prachtige nummer Faraway Voice. En dit nummer heeft ze zelf uh, geschreven ten nagedachtenis aan haar grote idool en inspirator uh, Eva Cassidy. En het is daarom juist wel heel mooi dat de samenwerking tussen, tussen Katie en uh, Mike Bett door dit nummer uh, tot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 uh, heel grappig en uh, dankzij de hetendaagse techniek heeft uh, Eva Cassie die na haar dood samen met uh, Katie Mello een uh, prachtig duet uh, gezongen. En uh, deze cover van uh, Louis Armstrong's uh, What a Wonderful World stond uh, binnen afzienbare tijd op nummer 1. En uh, de opbrengst uh, werd uh, geschonken aan het, uh, aan het Rode Kruis. En nou goed, we gaan uh, luisteren naar het uh, prachtige nummer Katy uh, Song. Vandaag is natuurlijk Katy uh, Song hè. Ja, heel toepasselijk. van uh, Simon Garfunkel. En je begrijpt waarom Eva Cassie nog steeds lukt van over me te raken met haar muziek als je dit hoort.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 Ja, dus dat is heel leuk. Ja, en in de tussentijd uh, wat u, je had je natuurlijk de CD-presentatie. In de tussentijd is jouw. Uh, de meneer die jouw uh, CD zou editen. Of uh, eindmix, ik weet niet precies. Uh, ja, de muziek die, heeft hij gedaan. Uit, he? ook muziek of de muziek. Ja, ja. dus het was één. E Compleet. Ja, we hebben de privé allemaal. Dat was echt. Heel veel, uh, veel, ja, die, ja nou, gelukkig ja. is het allemaal helemaal goed gekomen. Ja. Dus blij dat je hier zit en met een nieuwe cd. Ja. Ja, en, en, en dat je natuurlijk een hele mooie, uh, weet het, een praktijk hebt in uh, Zandvoort. Ja, ja, ja. ja. Dat en, door mag gaan ook met de praktijk. Ja, ja, het <laughs> is ja, ook wellness, toch? <laughs> ja, ja. Het stukje wellness is dan uh, de, ja, de massages, uh, yoga, pilateslessen. En uh, ik geef ook workshops en zwangerschapscursussen. Ja. Het is een compleet ja. Dus bij jou de straat uit Mario. En die zitten er binnen. Ja, waaien. Je waait zo naar binnen. Als de wind goed staat. Nee, en we hebben het ook over gehad. van Hoe kijk jij nou naar dit soort zaken. Zoals lichamelijke, het geestelijke, het gevoel, dat soort dingen. En toen hebben we gezegd, nou willen we eigenlijk wat over de body, de mind. Maar ook de touch of the soul hebben. Want dat vond je heel belangrijk. hè? je zegt, ik ben al wel mensen ik Hmm. Maar eigenlijk vind ik het de holistische benadering en, en ook de ziel en alles is ja. ook heel belangrijk. Kun je daar iets over zeggen? Uh, ja, het is zo dat uh, over het algemeen als mensen bij me komen zijn ze toch op een of andere manier vastgelopen. Dus uh, meestal door lichamelijke klachten. En ik probeer toch altijd ook dat de andere componenten uh, mee te nemen... Uh,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 zou je kunnen zeggen dat jij door een crisis ook iets anders bent gaan doen? Ik ja. Zou je het een soort crisis kunnen noemen? Ja. Waar je dat is het eigenlijk, ja. Want daar, ja. dan wordt de noodzaak het hoogst hè, bij Precies. mensen om, om werkelijk wat aan te doen. Hè? Ja. Ja. En zoals een burn-out is ook zo'n uh, voorbeeld. Hè? Ja. Als je allemaal een burn-out hebt gehad zo, ja, dan wil ik niet nog een keer. Ja, nou, wat moet ik dan veranderen? Nou, Precies. Je, dan, dan komt er van alles op gang. Ja. En dat is ook weer het mooie bijna. Hè? Dat, uh, dat mensen een crisis hebben. Nie we, we, ja, we wensen niemand een crisis toe. Nee. nee ja, ik denk niet, dat er heel maar, veel mensen zijn ja. die dat wel hebben. Ja. Ja, en ik ben het allemaal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 Ja, maar in een zin-situatie, hij zegt dan de touch of the soul, bedoel ja. je dan dat je eigenlijk meer door wil tot de de ziel, dat je daar iets... het oh, dat klinkt een beetje eng. Ja, ja. Ik nee, nee, niet als een touch, dus soul. Soul. Ja. En ik zie hem. Ja, de touch, touch, ja. Ja, nou, ja. de touch. Ja. Ja. ja, dat is toch een psychologisch iets. Ja, het is misschien meer psychologisch. Nou, volgens mij in ons gesprek was het ook meer dat... Mijn uh, werk is dan heel erg body-mind. Dus ja, dat is ik dan meer als een mind. En uh, de soul is voor mij dan toch het muziekverhaal uh, mm. dat ik me daar... Uh,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 en het feit dat iemand daar al zit, is al een enorme drempel overwonnen. Mm -hmm. ja, dus dus het, is al af, een, het is wel een teken dat ze er iets mee willen. Ja. Dus dan zijn ze al heel erg gemotiveerd, anders gaan ze, uh, ze niet van mij in de stoel. En, en toch kan je dat bijvoorbeeld bij fysiotherapie uh, niet zeggen. Want mensen gaan nog gewoon aan fysiotherapie doen, oefeningetjes en dan gaan ze weer weg en daarna is het weer hetzelfde verhaal als uh, ervoor. Dus ik hoor wel een verschil bij jou, in jouw praktijk. Is dat een typisch mensendik of is dat typisch een praktijk van Cathy?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 nou, soms kan nou, iemand kan bijvoorbeeld ook komen van goh, ik heb last van mijn knie uh, met lopen. Uh, nou, daar wil ik graag, graag begeleiding bij. En nou, dan hoef je niet altijd, en vaak is het gewoon echt een uh, heel orthopedisch probleem. En dan hoef je niet altijd per se de diepte in te gaan. Dus zeg maar net, ja, hoe het contact is en waar die persoon klaar voor is. Hey, dankjewel. Dan ja. gaan we even naar de muziek. Ja. Uh, volgende blok gaan we het hebben over Afrika.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 is dat geniet of niet? De band met het nummer The Weight van The Last Walls. Wij hebben hier ontzettend staan te swingen. Het is jammer bijna dat we weer verder moeten. We hebben een keer opgesteld. Ja, heerlijk. Er komt nog mooie muziek, toch? Ja, precies. Nog hele mooie muziek. Ja, waarom? Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Cathy Satin Lame Lotte. Sate Lame. Dat is mooier. mooie. samen, samen Lotte. goed dat ik je daar even in te gast. zelf eh, Katissa Melotei, ja, maar dat is toch een onmogelijke naam. Mielute, ja, dat, dat, dat is Melotei, uh, ja, voor Nederlander is dit een wel Ze heeft een uh, mensen die ik praktijk in Zandvoort, en ze is is. Yes. We gaan dit, dit, dit blok hebben over Afrika, want daar heb je iets mee. Je bedoelt al vertel dat je een paar jaar geweest bent uh, na je twintigste. Ja. Maar je hebt er nog iets mee. Wil je eens dus vertellen wat Afrika voor jou is? Ja, nou, mijn vader komt uit uh, Cameroen. En,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 maar goed, ik heb dus geen contact in die zin meer met mijn Afrikaanse familie. Mijn vader is elf jaar geleden overleden. Mm. En, um, maar goed, ja, weet je, het, zit, het zit natuurlijk toch in... Uh, Roots is er nog. Ja. Mm. Dus, uh, dan komt het ook terug in je Niet in deze muziek, maar ik heb nog heel veel ideeën voor nog tig albums. <laughs> mm. dus nou, nou moet ik zeggen dat ik... Uh, dat, dat Caribische stuk... Uh, Guardian Angel... Dat, dat, dat ja. heeft toch een beetje... Een, de, nou, de, de Caribische muziek. En dat zit ook in jouw uh, muziek. Ja. Dat weet ik toevallig, want ik heb toevallig een cd geluisterd. Ja, ja. Um, maar dat, dat is natuurlijk twee wel roots in Afrika. En zeker dat, dat stuk West-Afrika waar jij uh, waar ja. je gezeten hebt. Hè, dus ja. het, Je zou bijna kunnen zeggen dat jouw muziek wel degelijk is geïnspireerd. Indirect weliswaar. Ja, is ook zo. Ik denk dat mijn, mijn sound niet... Is, ik denk dat het ook wel echt een beetje, een beetje gemixte sound is. Het is geen uh, Hollandse... Uh, ja. Mijn papa? Nee. Nou, maar we gaan Geen aan het einde van het maar... blok... ...gaan we het eerste nummer van Cathy uh, oh. draaien. Dus, uh, ja, ik ben ik heb het dus beetje, nog uh, niet gehoord. Oké, okay. ja. Is, uh, ja. Hey, uh, wat vind je nou het mooiste aan Afrika? Want ik, ik hoor van mensen die zijn lyrisch over Afrika. Wat, wat, wat heeft jou zo geraakt? Even los van je vader, uh, omdat hij daar geboren is. Uh. Ja, door de cultuur. Cultuur, wat, wat, wat en, zit er wat... En De cultuur is dan toch de hoe je vooral als je kijkt naar naar vroeger, naar de vroegere stammen, hoe uh... Hoe ze eigenlijk het leven zingen en dansen. Dus uh, ze hebben allerlei rituelen. Hein, rituelen voor geboorte van kind. ritueel voor, nou sowieso, besnijdenis. Of uh, ritueel voor uh, trauma. De rituelen zijn heel erg uh, met, met muziek en dans. En hele stammen die met elkaar samen zingen. En dat er bijvoorbeeld een wijze... Um, een, ja, een oudere wijze man is. Een medicijnman. Een vrouw uh, in het dorp die uh, de mensen adviseert. Dus ze zijn best wel... Ja... Um,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 Uh, Senegal is heel erg bovenlichaam. En uh, dat is West-Afrika. En Oost-Afrika is met het hoofd. ja. Hmm. Oh, yeah? Ja. En dan heb je Noord-Afrika, uh, heb je meer buitdansen. Dus het is heel grappig als je dat allemaal zo. Uh, dus de mensen die heel erg in hun hoofd zitten, uh, uh, die moeten eigenlijk naar Oost-Afrika. Ja. Dat <laughs> is we toch gevoel? Ja, de Maasai, de. Ja. ja. ja. En landen als uh, Eritrea en uh, Ethiopië en zo. Ja. ja. Zo Ik vind het een heerlijke, we... heerlijke sfeer hoor. Dat, uh, ik ga veel naar dansen bij een dansen zo maar ook wat afrikaanse dansen oh ja. nou ja dat is heerlijk weet je omdat die met die, als het best is als we tien van die trommels uh, naast ja elkaar ja, ja, ja zitten ja, ja, ja, ja. en daarop. Ja, Dansen, nou, dat is echt uh, super. Ja, ja het, ik, ik zou het heel leuk vinden om ooit uh, met inderdaad echt uh, traditionele muzikanten muziek te ja. maken. Oh, dat ja. is zo mooi. Dat ja. wil ik heel graag. Mm -hmm. Dit is dus een oproep. Ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> Wij van spreken naar een dorpje gaan in Afrika en gewoon met kinderen, mensen van zo'n dorp uh, iets samen te stellen, lijkt me heel gaaf. Ja, ja. ja. ja het wordt ja. Al wel vaker gedaan. Ja. ja. Dat uh, ja, is prachtig. Zouden je nog uh, terug willen naar Afrika? Uh,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 Katie als zangeres en songwriter en we gaan de cd-release uh, doen. En dat is het uh, uitreiken van de eerste cd-o, Jan-Peter Verstegen, beroemde zandvoorten. En dat is ook de zangleraar van, uh, van Cathy. Ja. En we gaan natuurlijk, Cathy live Lijver staat hier in het script, Katie. Maar de vraag is of, daar moet jij nog even over nadenken, geloof ik. Ja, we hebben geen soundcheck kunnen doen en ja, dan word ik er al een beetje onzeker we gaan, gaan We gaan nog even. Hé, <laughs> hey, dan gaan we naar dit nummer, It's With You. Wil je daar nou nog iets over zeggen?